In het Frans, ik zing een liedje voor me Het leven gaat zo snel voorbij We zingen en ik vergeet de tijd Je muziek die maakt me vrij, ik zing een liedje voor me. en Telau, Markante man, markante stem. Je luistert naar ZFM Zandvoort. De wereld is zo anders Nu jij hier bent verdwenen De straat is nu zo somber Wie had dit kunnen denken als ik dit had geweten, had ik wel een Om niet van jou te houden, maar dat is nu te laat. Als je alles weet en je denkt niet na. Kan opeens de zon verdwijnen als zij al verlaat. Dan wordt alles kil en je voelt je leef, Ja, dan wordt het koud, want jij moet nu alleen meer leven. Als je alles weet en je denkt.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 kan opeens de zon verdwijnen als zij jou verlaat en een andere wereld gaat dan open een wereld die je niet meer kan moet lopen. dan is het te laat als je alles weet en je denkt niet na kan opeens de zon verdwijnen Een wereld die je niet meer kan ontlopen, dan is het te laat als je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 Ja, en dan is het toch heel gek als je dan uh, via de message en zo leest... dat mensen een, uh, ja, een plaspauze inlasten. En dan zeggen ze van, hé, hey, geen nieuws. Kun je kunt toch eigenlijk zien dat mensen toch een beetje gewoontedieren zijn. Want als er journaal komt of reclame... dan even, <laughs> even snel naar de wc toe. Nou, dat geeft wel helemaal niks hoor. <laughs> Ik word er niet boos om. <laughs> en voor de laatste inschakelaars... Uh, je luistert naar GFM Zandvoort met de allermooiste Nederlands talige. Mijn naam is Willem Bruist. En ik zou zeggen, luister maar zelf mee tot 12 uur maar liefst. Ik heb weer een verzoekje klaar. Staan zijn eigenlijk allemaal verzoekjes, maar deze die wil ik wel extra benoemen. Het nummer heet Leef en dat moet je doen, hè. En ik hoef niet te zeggen voor wie die is en voor wie die heeft aangevraagd. Het is me niet belangrijk. Gewoon lekker van genieten. Op een vrijdag in de kroeg.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 Adretje Junior, Ik kan het ook hè Leef En deze is voor Willem Bruis Oh, ben ik zelf En voor iedereen die het mooi vindt natuurlijk Myself. Ja, Maggie McNeil terug naar de kust. Een beetje het lijflied, hè? Een bruisend lijflied, zeg ik altijd maar. Nou ja, in Amsterdam en verre omgeving, gaan ze helemaal uit een dak. Ik noem geen namen. Keir in Lammertsen. <laughs> Oké. Okay. We gaan nu een stukje naar het zuiden. En deze gaat naar uh, DJ Nens. Het was 12 uur In Venlo. Het wordt niet hem nou oeste Toen iemand zei: hij hey, loop eens mee, Het is hier nog niet gedaan. Ik gie go aan en ik schrok ervan, ik ga jou niet gezien. Je waart nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze in het begin. plein in november zag ik over de eerste keer de wind in wijde droog, en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in uw hand, en ik doe Loet doen, doe. Onderweg heb ik mij zelf verteld, het was niet meer. A's een blaad dat veld. Maar een blaad dat veld, en een boekje dicht, maar wat blief, dat was zo gezicht. Overdag de, de zon, en s'nachts de mond, ik was ogen morgen niet weer stond. Ik ook meer aan Michel oh naar mezelf. Ik doe dagen aan mijn stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid, geluk en slaagt in bed, sloop ik net, komt er geen op een scheeping meer. Mijn bed is kaal, mijn kamer kaal. En ik droom haar als staan En gees iets zacht, als doos, als vak. En ik draai mee om. En in de weer ik weer. En droom mijn mooiste zin. Ging door op halve kracht, er bleef niks meer over van dit Het dreef langzaam tot een stil, tot een puntje aan de horizon, om hen een oceaan zo groot. Ik heb alles over het bloot ten de haven nergens voel in vello die om daar naar te gaan je keek mij aan en ik keek aan van Kigo's heer nou stond. ik pegel hand en ik laag de wand o gezicht en hoe en na en hoe je keek al hoorweg streekt toen de zon aan den hemel kwam. Ja, november van Rowan Herzen. Good Old Memories. laatste keer dat ik ze heb gezien was in de Noordoostpolder in Enns. En oh, wat een verrukkelijke leven. was erg mooi. Trouwens, die kroketjes daarna ook. Nu niet te versmaten natuurlijk. We gaan even naar een duo.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 alles opnieuw vergeven, stil, het is zo stil hier alleen. Zonder jou is alles in mijn leven killer, zonder jou is alles plotseling veel stiller.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 nou dan maar wel. Lang geslagen heb ik op het gezeten. Toen jij de deur had dicht Zomaar, ik heb je zomaar laten gaan. Zonder jou is alles in het huis veel killer. Zo, Vertrouwd. En zonder jouw tegenaan is altijd.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 Smeeuwens, en dat komt door jou. En dat hoor je allemaal op ZFM Zandvoort. Je weet niet wat je hoort. Tot twaalf uur, de allerbeste, mooiste Nederlandstalige liedjes.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 Zie jij zo kan houden van mij? Replay, never not meer. Die waren de days. Je luistert naar ZFM Zandvoort tot 10 uur. De allermooiste liedjes en na 10 uur nog twee uurtje bij.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 Zo fijn als toen ik dossier heel nog had. Het gouden goud maakt klein. Dit wat ik heb het pas gekost de tweede hand. de tweede hand. Je blijft geen gouden blijft Geen gouden Had je wel de kans. Want dit is mijn hand.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 Ja, de Puma's, als je weer zo'n gelegenhuisband. dan de Munnik. En van Dick Hout natuurlijk. Het valt me ook dat we veel musicalstukken krijgen hier uh, in de playlist. Maar ja, jullie vragen er zelf aan. Van Vanmorgen vloog ze nog Zo onbelemmerd en grasje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 Moet dat heerlijk zijn. Van morgen vloog ze nog, zoals een eeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid.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 Al zal hij dat nooit aan me vragen. Het moet zo zijn, het is misschien de wil van God. En luid de opdracht, wees voortaan uw spoeders, oeder. Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons belang. I'm oh. Nog. Schitterend. Ja. Ik kreeg net ook een berichtje van iemand die zegt: van, Ik moet eigenlijk. Ik moet eerlijk, ik de gekste berichten. Ik moet eigenlijk naar de wc, maar dan hoor ik de muziek niet meer. Dus ik hou het wel op. Oh ja, en roken doet ze ook niet meer. Nou, mooi. En daar doen we het natuurlijk voor. Jullie luisteren hier Zandvoort. Mijn naam is Willem Bruist. Tot 12 uur, de allermooiste Nederlandstalige nummers. Volgende nummer is ook een verzoek. En dat is een nummer van Bluff, omarmen. Hoe ver je gaat, heeft met afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. gestoken ah. Je staat heeft met zwaarte niets te maken, hoogstens met de wind. Ja, Bob Rolf, die was voor jou. Jij vroeg hem aan en nou, je kreeg hem. We blijven er even in Zeeland.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 Een oceaan vol tranen is van mij Alleen van mij Ja, nou kijk eens aan Ik moet uh, heel eventjes uh, de boel onderbreken En dan je zeggen, oh, en waarom is het dan? Nou, Anders hebben we geen journaal. <laughs> Heel af en toe dan gebeurt dat. En uh, ja, dan ben ik zo bezig. En dan vergeet ik gewoon het 8 uur journaal of het 9 uur journaal. Maakt helemaal niet uit. Maar ik beloof je na de klok van 10 uh, uur zijn we er weer met de, de allermooiste Nederlandse liedjes. En uh, Ja, we zijn er nog lang niet. En nou, we gaan straks verder. Dat is zo. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.